Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Twello zijn vannacht drie vrouwen zwaar gewond geraakt. De slachtoffers uit Twello en Deventer werden gevonden door fietsers... die zagen dat de auto tegen een boom was gebotst. In de auto zijn ballonnen en lachgas gevonden. Of dat een rol speelde bij het ongeluk in Twello wordt nog onderzocht. De jaarwisseling in Europa lijkt te zijn verlopen zonder al te grote problemen. Vanwege corona waren er weinig festiviteiten. In hoofdsteden als Parijs, Berlijn en Rome waren alle vieringen afgelast. In Londen was geen grote vuurwerkshow. In Brussel werden 129 mensen opgepakt... want ondanks het vuurwerkverbod werd er vuurwerk afgestoken. In Rome sloot de politie delen van het centrum af... omdat relschoppers vuurwerk naar voorbijgangers gooiden. Festiviteiten waren wel toegestaan in de Kroatische hoofdstad Zagreb... waar duizenden mensen naar een grote vuurwerkshow keken. Ook in Poolse steden waren veel bezoekers bij lichtshows. In de Russische hoofdstad, Moskou, was er een vuurwerkshow bij het Rode Plein. Daar kwamen duizenden bezoekers op af. In Zuid-Afrika is de uitvaart aan de gang van Desmond Tutu. De vroegere aartsbisschop en anti-apartheidsactivist overleed zondag 90 jaar oud. De dienst met koorzang en gebed en lezingen wordt gehouden in Kaapstad... in de St. George kathedraal, waar Tutu de afgelopen dagen lag opgebaard. Als Tutu is gecremeerd, wordt zijn as in de kathedraal bijgezet. Ondanks het vuurwerkverbod en sluiting van de horeca... was het vannacht nog vrij druk op de spoedeisende hulp. Volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen... kwamen er nog vrij veel mensen binnen met problemen door alcohol en drugs. Ook hadden vrij veel jongeren brandwonden door vuurwerk. En het weer op de meeste plaatsen droog... met vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de AWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Maar tussen Schiphol Airport en Amsterdam Belmar Arena rijden momenteel geen treinen. Dat komt door de gestrande trein. Hou daar rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Jerry Kamer, voormalig raadslid, en Ankie Griekspoor, onze voormalige al interim gemeentesecretaris... zaten toen nog in het bestuur van de VVD antwoord Haarlem als algemeen bestuurslid. Wat vind jij van het terugtrekken van de fractie uit de coalitie? Uh, wat ik daarvan vind...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 Uh, wat nou exact de beste aanpak is, uh, maar dat kun je altijd pas uh, achteraf uh, zeggen. Dus het is altijd uh, een lastig verhaal om de toekomst te voorspellen. Ik nou, denk is... dat niemand uh, de toekomst uh, zo goed in de hand heeft en een glazen uh, bol heeft. Het gaat mij meer over het uittreden van Martijn en Belinda uit de coalitie. Uh, uh -huh. Daar gaat het mij over wat je daarvan vindt.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 Ja, dat is, dat is een hele een goede en opportunistische, maar wijze, wijze stelling. Um, maar theoretisch uh, zouden de leden ook kunnen zeggen van... Uh, nou, we vinden het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee zoals de fractie dat gedaan heeft. Vinden die die andere twee dat beter gedaan hebben?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 Zijn ze nu helemaal belazerd? En je schreef vroeger voor uh, uh, uh, wat was het, de Heemstedtse Krant. Ja. Ja, dat, dat... ja, nou, het is, het is dus zo. Uh, de Heemstedtse Krant die verschijnt niet meer in Zandvoort. Nee. En, uh, dus toen bleef ik wel voor de Heemstedtse Krant schrijven. Maar ja, uh, ik, ik werd niet meer zoveel gelezen natuurlijk. En uh, toen hebben ze dus uh, vanuit, uh, vanuit de redactie hebben ze dus een eigen uh, website gemaakt, lokaal aan Zee.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 Pas na de evaluatie, die straks gaat komen, zou er een beslissing moeten worden genomen. Alles Van Drommel. Luister maar. Ik heb eigenlijk altijd al gezegd dat ik alles het liefst vanuit een positieve punt wil benaderen en eigenlijk voor ingenomenheid wil vermijden. En ik heb het nu hebben we het met elkaar op zo'n manier verwoord dat we voorstanders zijn om op basis van de evaluatie die nog te komen valt de samenwerking vorm te geven.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 We bekijken natuurlijk ook zeer kritisch de geluiden die we horen vanuit de Zandvoorters. Vanuit de Want uiteindelijk zitten we er natuurlijk met z'n allen voor de Zandvoorters, dat mag mm -hmm. zeker niet vergeten worden. En op het moment dat blijkt dat het voor Zandvoort niet verstandig is om die samenwerkingen voor te blijven zetten. En het gevoel ook leeft binnen Zandvoort en dat ook blijkt uit de uit die evaluatie.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 En dan komen we zometeen bij u terug.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 Die vertelde kort maar krachtig hoe de partij Zandvoort Echt 1 nu is ontstaan. U heeft meegedaan aan de cursus Politiek Actief. Die is door de ja, gemeente georganiseerd. Ja. Uh, was dat zo schokkend <lacht> dat u daar uh, aan de hand van een partij ging oprichten? Nou, het was niet schokkend. <coughs> ik, ik woon nu uh, ruim 3,5 jaar in Zandvoort en ik kom uit Amstelveen. En Amstelveen is een gemeente waar alles eigenlijk ja, redelijk goed geregeld is. is nooit gedoe eigenlijk.